Namorgen overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Een stier die muis heet. Wat is dat toch weer? Het gevecht van man en muis. En muis heeft uiteindelijk geworden, dus gewonnen. Dus er is toch ooit nog wel eens een beetje rechtvaardigheid in de wereld. Nou, hoewel, hij is, hij is dood, die man. Dat is misschien ook weer een beetje een zwaar. Maar goed, goedenavond, luisteraars. Vanaf het ntr Radio Terras. Heerlijk. Eindelijk is een beetje een lekkere temperatuur vanavond. Zomer komt op gang. Morgen moet men weer naar school bij ons in de regio. En wat krijg je? Ja hoor, een soort mooi weer. Voor de derde keer houden wij ons vanavond bezig met de NTR Radioprijs 2011. En op 3 september reiken wij hem uit. Of ze uit eigenlijk. Want dat zijn twee prijzen. Eén prijs in de categorie nieuws en journalistiek. En één prijs in de categorie persoonlijk cultureel. En alle nominaties worden beoordeeld door een zeer deskundige jury... Mag ik wel zeggen. Daar zitten in Kees Vlaanderen, daar zit in Willemijn Veenhoven, daar zit ik zelf, zit daar, daar zit ook Pieter Broertjes in, hij is voorzitter, hij is ex-hoofdredacteur van de Volkskrant en nu is hij burgemeester van Hilversum, al waar Radio 1 uitstekend te ontvangen is. De eerste inzending van vanavond is er één in de categorie cultureel, persoonlijk. En hij is van Carmine Michels. En Carmine zit op de Arthegis, Arthesis Hogeschool te Antwerpen. Ze heeft al eens een keer eerder meegedaan, meen ik met haar herinneren. En vanavond doet zij mee met de inzending een stofje in de eeuwigheid. En nu, ladies en heren, een beetje light spiritueel... genoemd Nobody Knows the Trouble I've Seen. The troubles trouble I've, I've seen, seen. Nobody, Nobody knows, knows but Jesus, Jesus. Nobody, Nobody knows, knows the troubles the trouble I've, I've, seen. I've seen Glory, Hallelujah. Hallelujah Sometimes I'm up, sometimes I'm down Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Dit is Theresa Mafrans. Ooit, in een ver verleden, was Theresa... Dochter van een oud couturier. Peut-être, non. Lerares Nederlands en Frans... Actrice, Minares, mijn buurvrouw. Je maar voor de tienne par contre, oui. Allo, Theresa? Als je te du je ik heb een kaartje voor u bij. Een kaartje voor u. Voor een grandam. Ik ben klein. Ik ben een grandam. Een meter en soixante. Ik ben zo'n tieden van het gebouw. Als ik in de kliniek van Sint Pieter werkte, in de administratieve vakken erin, en ik had zo'n... Iets dat, ja, dat me tegenstond, dan schreef ik. En daar waren zusterkes die de mensen verzorgden. Op het terde verdiepen, ik stond beneden. En ze riepen elkaar, kom eens hoor, maar Frans heeft daar kuur. Zij konden mij horen op het terde. Alles is bij mij oud geworden. En versleekte, behalve dat. Ik heb een klare stem. Ik heb geen stem van een mens van, van de oude om oh, Ik zou die stem moeten hebben, want ik ga 39 jaar worden. Nu hoort je dat. Die is niet oud geworden. hè? Die klinkt, hè. Het is dat die oud wordt. En dat en dat en dat. Maar de klank die wordt niet oud. En ik weet niet of ik dat nu aan u mag zeggen. Mag ik? Doe maar. Uh, mag, het, hè? Want nu weet ik het toch niet meer wat ik u moest zeggen, ze. Dat is onverdraaglijk hè? Mijn... Mijn, uh, mijn geheugen heeft, heeft mij laten voelen dat hij op pensioen gaat. Is het een geheim dat je mij wou vertellen? Een geheim? In de liefde. Dat dat niet uit te leggen is. Toen ik twaalf jaar was, heeft Theresa mij over de liefde verteld. Je oh een Een jeugdvriend had haar op zijn sterfbed bij zich geroepen en gezegd: Therese, ik heb heel mijn leven van u gehouden. Maar ik heb het nooit durven zeggen. En nu is het te laat. Dat verhaal heb ik altijd onthouden. Nu ik er naar vraag, weet Teresa er niets meer van. Mijn echte liefde was Paco. En die heeft me bedrogen. Ik, ik, ik versta nu niet dat ik daar zo verliefd op geweest ben. Ik had daar bijna een verafgoeding voor, voor, voor die man. Paco, Paco Casorla, een Spanjaard. En wij komen elkaar tegen. Hij gaat met mij door Sevilla, door de kastelen. En eh, als we boven op het, in een toren zijn, dan eh, neemt hij mijn handen, mijn handen en kust me. Ik ben op u verliefd, zegt hij. Ik zeg: Ja, ik zou dat doen plezier. Maar ik ben getrouwd. Huh? Maar mijn vrouw zal zeker niet langer dan twee jaar nog leven. Kun je twee jaar naar mij wachten? Ik zeg, ja. Zo, hè. Zonder na te denken. Ik zeg, ja, ja. En dan heb ik twee jaar geleefd. En dan ging ik mijn vakantie 14 dagen in Spanje doorbrengen bij Paco. Hij sprak heel goed Frans. En uh, na twee jaar... Ik boezeerde niks. Drie jaar. Vier jaar. Langs de kant van mijn moeder zijn er zelfmoorden. En die neiging had ik en die heb ik volledig verloren. Maar in de tweede keer dat ik zelfmoord pleegde, hè, nam ik zo'n heel potje van. Kalmerende middelen ineens. En ik heb me voelen weggaan, zacht en zoet. Ik werd wakker en ik keek rond. Ik, ik zeg: man, ik, ben, ik ben thuis. Ik ben in de hemel niet, ik ben thuis. En alles werd normaal, spontaan normaal, zonder dat ik daar moest een inspanning voor doen. En ik vertrok er niet leven in. Ik was wel zijn vrouw waar hij. waar hij. Uh, zijn toekomst van mee maken. Maar ondertussen had hij andere vrouwen. Hè. Tussen. 14 dagen en het volgende 14 dagen dat ik op, op vakantie ging in Spanje. zijn er daar nog. heeft hij nog mensen gekend, vreemdelingen? En dan had hij weer een ander lief. Maar hij schreef mij alle dagen. En ik antwoordde alle dagen. Maar als ik dat geweten heb, dan is die liefde in modder gevallen. En uh, dan heb ik hem bekeken. Ik zeg maar. Wat heb ik daaraan gevonden, voor er zo verliefd op te zijn? Ik zeg, is dat niet waard? En dat zelf, het ogenblik van het te weten, dat was erg. Maar daarna de mensen bezien waar ik zo verliefd op was, waar ik een beeld van gemaakt heb. Op het ogenblik dat ik dat kunnen begrijpen heb, was die niks niet meer. En ik heb nooit helemaal niet meer kunnen liefhebben. Vroeger, toen Theresa nog in mijn straat woonde, wandelde ze niet, maar paradeerde ze door de wijk. Ze droeg van die hoge zwarte plateauzolen... En lange zwarte mantels en haar wenkbrauwen waren op haar gezicht getekend. Haar witte kapsel was al even flamboyant als dat van koningin Fabiola. En dit alles werkte ze stijlvol af met het getik van haar wandelstok. De laatste keer dat ik haar op straat zag, was ze al over de tachtig, maar het leek alsof ze de tijd verjoeg met die stok. Alsof ze nog eeuwen zou doorgaan met paraderen. Maar de tijd bleef tikken. In haar kamer in het rusthuis zei ik een oud vrouwtje met een blouse aan en een dekentje over haar benen. Gelukkig krijgt ze veel bezoek. Hallo. Je ja, noemt de bonne familie. Met de mauvaise reputatie. Met een mauvaise reputatie. Daar heb ik ook mee gespeeld op straat, geloof Dat Is gevoed. Hallo. Ik krijg je schuifel, hè? Ja. Je schuifel. Oh. als je dat vindt, dan moet je je doen. Alleen dan. Ik loop even al tegen dan, hè? Moet je betalen, hè? Ja, ik zit nog maar juist binnen. Ik zit nog maar juist binnen. Oh met jouw Omeopathiek? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Want, nee, nee, nee, het is niet nodig, want ik ben een beetje gehaald. Doe mij de doe op, ze. <laughs> ja, voilà, voilà, Dat zijn mensen die even vanmorgen woont hebben. Ja, hoor. Dat is mama en dat, ken, dat is de dochter. Ik ken die mensen wel, hè. Ah, kunnen ze? Ah, maar hoe is dat? <laughs> nou, is hem hè. Nou, zit hem in de, in het gezelschap van vrouwen. Meervoud, ja. Brave. Ik ben dan nog een grote chanceur dat ik een vrouw heb die niet jaloers is. Dat is een lieve. Dat weet ik. Ja, maar ze zal weten wat ze bij u bij heeft. S'avonds, van dag tussen de lakens kruipt als ze een rosmorgen Moet je nog wat details hebben? Ook nog? Nee, nee, dat moet ik nemen. Oh. Oei, nee! Geen details. Geen details. Ik heb juist gezien vandaag, omdat het schoon is, dat het. het machine, dat het is de twee benen net, dat dat alles behalve schoon is. Ja, maar dat weet ik. Dat weet ik al 65 jaar. Dat is niet schoon, hè? Niet het. Een vrouw dat mag rust in het bloedvelkens dat is harmonie. Een borst die bloot is, een buikje die bloot is, schoon billetjes. Ja, nu toon ik op mij, maar dat zijn, dat zijn billetjes van... Te, van, van 89. Zee. Hoe oud ben ik, ik 89. nu? Eh? 89. 89. 89. Ja. Die zijn zo schoon meer, dan. No? Maar bij een vrouw is dat zo schoon. Bij een vrouw is dat een en al tederheid en vertedering. Het vrouwenlichaam, een vrouwenborst. Tederheid? En vertedering. En vertedering? Ja. En uit de vrouw? Ja. Oei. Wat d'accord? Dan zijn ik een goeie vrouw, want ik ben alles vertederd. En dat dan? En dat dan? Zou de vertederd als je dat bezet? Nee, jij niet. Dat zijn ik. Ja, maar dat weet ik wel dat jij dat bent. Vijftien jaar geleden, hè? Vijftien. Ja. Nee. Radouxin. Hier. Is dat geen vertedering? Nee. Dander. Je moet een nieuwe bril kopen dan, hè? Je ja, ook zou een even moeten nemen, ja. dat is goed. Oh. Is dat niet schoon misschien. Oh. Doe ben ik 21. Stoot dat u op? Nee, maar ik denk dat. Ik, ik schat u weer een meisje van 18, 20, 21. Doe dat, dan moet ik een 15 euro bouwen. Dat is nu waar. Ja. 35. Zeker. Misschien wel 40. Nou, toch in ieder geval mooi. Is dat niet mooi? Ja, nou vind ik dat mooi. Ah, voilà. Dat is een pauze. Nee, zei... maar gewoonlijk vragen ze van een glimlach op een foto. Op die moment vond jij dat niet nodig. Dat is Theresa gelijk de ik, ik haar ken. Omdat ik nu niet op lach. Jij hebt op mij al gelachen, godzijdank. Heb ik op haar gelachen? Ja, ja, meer dan een keer al. Oei. Ja, ja. Dan wist ik niet wat ik deed. Ai, ja, ja, Maria. Mm. Maria van Bahia. Maria van Bahia. Ja. Wie is dat? Mijn vader zong dat liedje altijd. Dat is een liedje dat je moet gekend hebben. Van voor de oorlog. Ai, ai, ai, Maria. Ja. Maria van Bahia. Ja. Voilà, je kent het ja. niet. Voilà. Dat is zonder, zonder tekst, hè. <laughs> Ik moet voortgaan. Nou zo die jaren, hè. Ik ben... En anders niet? We <laughs> zouden zo de vijlampere worden. <laughs> uh, nee, maar ik moet voortgaan. Mijn dochter gaat deze avond een opera zingen. Aan ah, de eerste. Wat goze? Een opera zingen. Och, arme. Il Signor Bruschino van, van Rossini. Allee. Um, Allee. Tot volgende Dag. week. Je ja. homme ja, de bonne famille, de mauvaise, nee, mauvaise reputatie. Ja, ja. Mijn naam is gemaakt. <laughs> Allee, Therese, tot volgende week. Zo nam. Beste hè. Ja, dag. dag. En ik had gezworen: hè? geen rusthuis, nooit. En als je me een rusthuis wilt duwen, dan kruip ik op de op het zolder en ik spring er vanaf. Zelfmoord hè. Nee, hier wil ik niet weg. Hier wil ik sterven. Ja, ik heb hier maar een stapje te doen en ik ben in de kapel. En hiernaast een stapje en ik ben in de, in de badkamer. Hé, hey, ik kan het niet beter hebben, hè, op 90 jaar. Ik hoop dat ik het zal trekken tot mijn 100 jaar. Als ik bij mijn, mijn geest blijf, hè? anders mogen ze me direct komen halen. En ik ben niet bang van te sterven. We moeten het allemaal doen. Dat ik nu bang ben en mijn nevenaasten het leven onmogelijk maakt. Omdat ik nu graag sterf. Tot wat leidt me dat? We moeten toch gaan. En ik ga vragen om mij te, te verbranden. We worden toch allemaal drukstof. Wij zijn een stofke. In de eeuwigheid. België, dat is een stofje. Dat ik nu, 89, misschien zal mogen worden, dat is misschien om u de toelating te geven van bij mij te komen en contact te hebben. En dat je dat nodig hebt. Ik ben een filosoof. Hè? Een keukenfilosoof, maar ik ben een filosoof. Jij gaat het nog ooit, als, ge, als ik al lang dood ben en je wordt zo oud als ik, dan ga je er nog aan mij denken. Een stofje in de eeuwigheid. Het werd gemaakt door Carmien Michels van de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Ja, ja, België is een stofje, maar wel een diep gespleten. Nou ja, dat gaan wij dus doen. Wij gaan dus aan Teresa denken als wij 89 zijn. Wij, uh, ik bedoel ik, ik laat, laat ik niet in het uh, majesteitelijk meervoud spreken. Ik, en dat duurt nog 43 jaar, dan is het 2054, en dan presenteer ik nog steeds met vast stem Holland Dog Radio. Ja, het is een mooi programma. Ze een mooi programma. Goed gebruik gemaakt van geluiden heeft ze in het begin. Ik vind Koen de Smet ook, die zit ook in de jury. Koen schrijft het even op. Goed gebruik gemaakt van geluiden, maar die is een beetje bevorderd misschien omdat het een landgenoot is. Zeer afwisselend is het ook, qua toon ook. En oh god, dat samenzingen van zo'n oud lied, dat is toch geweldig. Dat is toch echt mooi, zo'n zo ontmoeting. En, ook al zal het de NTR Radioprijs winnen, dit programma. Stel nou dat dat gebeurt, dan zal dit programma toch niets meer zijn... dan een stofje in de eeuwigheid. Een heel klein kraakje in de ether, zoals alles. Hilversum. <laughs> Hilversum is niet eens een stofje. Hilversum is een paar moleculen, misschien één molecuul in dat stofje. Nederland, Europa, de aarde... Aarde is, is een stofje. De hele mensheid stelt eigenlijk natuurlijk helemaal niet veel voor. Nee, niet. Maar ja, wat, wat hebben we in godsnaam aan al dat relativeren? Want ja, wij zitten er toch maar mooi mee die, met, die, met die mensheid en met die prijzen. Nee, nee, nee. Wij stellen wel degelijk wat voor. De NTR Radioprijs, dames en heren, is een, is een springplank naar iets waarvan niemand weet hoe groot het is. De hele wereld ligt voor je aan je voeten als je die prijs hebt gewonnen. Nou ja, daarvoor ook wel, maar daarna ook. Ja, ja. De volgende inzending, dames en heren, dat is er een in de categorie nieuws en journalistiek. Hij is van Rob Notten. Rob komt van de Fontis HBO in Tilburg. En hij maakte een portret van Leni het hart. Ik kom jullie nu over horen. Lenië het Hart, geboren als Leentje Godliep in 1941 in Varnsum naast Delfzijl in de provincie Groningen. In september wordt ze 70 jaar en gaat ze een stapje terug doen in haar lange loopbaan op haar zeehondencrash in Pieterburen. Ik trof haar op een mooie lentedag op het buitentras. Ze vertelt over haar leven, haar werk en de kritiek die haar soms diep raakt. En in haar spraakzaamheid zijn het soms haar eigen uitspraken en vergelijkingen... die haar daarbij doen lachen of schrikken. Die bevlogenheid begon al in haar jeugd... toen ze ook al bezig was met de natuur en alles wat erin leeft. Ja, dieren. Ik ben altijd, zat altijd bij de sloot. Ik deed niks anders. Ik speelde ook niet met poppen. Ik heb één keer een pop gehad, maar daar viel ik dan weer mee. En ik, ik speelde dus ook niet in huis. Ik was altijd buiten en dan zat ik bij de sloot en... Uh... Kikkerdril vangen en dan kwam dat uit... en dan moest je de kikkervisjes weer vrij laten. Salamanders, stiekelstitjes op zijn Gronings. Ik zat bij de dijk, ik was aan het kinkhoordens zoeken... of ali kruiken op zijn Nederland. Dus ik was altijd onderweg. Ik ging op een vierde naar de kleuterschool... maar dan ging ik ook naar de duik, ik ging niet naar school. Ik was altijd buiten. Ik was een buitenmens. En ik kon er niet tegen als iemand anders iets slechts deed naar een dier. Dan maakte ik grote ruzie. Als ze dus iemand iets deed met een dier om dood te maken... of wat dan ook, jongens die kikkers dood maakten, dan ging ik daar ruzie mee maken, al waren ze ook drie keer zo groot. En dat doe ik nu nog, als het zou moeten. En uw eerste baantje, wat was dat voor eentje? Bij de PTT. Ik ben bij de PTT binnengerold. <laughs> ja, telegraaf. Ik werd telegrafiste. En dat was op 009. Die bestaat helemaal niet meer. Er is een aparte telegrammendienst, maar daar heb ik ontzettend veel plezier gehad. Dat was in Groningen. Kijk, ik zie wel. Dit is een zieke zeehond. Dit is een van de quarantaineruimtes. En die heeft het uh, benauwd. Die heeft uh, longwormen. En dan komt er zo'n stoommachine. Hé, hey, ja, ik zie het wel hoor. Je hebt wel een mooi koppie. Ja, ja, ik zie het wel. Oh. En wat, is dat, wat zijn die groene vlekken op? Welke? Nou, daar heeft hij een wond. Hij had plekken en dat is gewoon desinfectie. Okay. Ja, maar de, de stoom daar zit dus iets in dat hij beter kan ademen. Hier ligt een hele slechte. Dat kun je zien, die ligt er heel plat bij. Dat hebben we dus ook helemaal afge... Zie je? Er zit ook... Er zit zuurstof bij. Die heeft het heel benauwd. Dat gaat niet goed. Ja. Het is mooi rustig, we hebben weinig zeehond. Afgelopen winter hadden we er 250 tegelijk in huis. En nu zijn er, geloof ik, iets van 40 in huis, 35. En nu is het hier rustig. En dat is uh, eigenlijk tegen wat normaal is? Of? Nou, je, deze tijd is dat altijd. Er zijn de meeste zieken, die zijn weer terug naar uh, zee. Die van de winter zijn gevonden, die zijn allemaal zo'n beetje weer terug. Er zijn nog een aantal, want die komen nog steeds wel binnen. En de huilers, de nieuwe zeehonden van deze zomer, die hun moeder kwijtraken... dat seizoen moet nog beginnen. Daar hebben we nog maar twee van. Hoe komt het eigenlijk dat zeehonden die extra zorg nodig hebben? Nou, door ons. Door de mens. Alles eromheen. Dat is uh, de vervuiling. Het is chemisch afval geworden. Het is de mens. Overbevissing. Klimaatverandering. Nou, Noem maar op. Het is allemaal de mens. En het is overal hetzelfde. In principe is in de Kaspische Zee, in Lake Ladoga... Griekenland. Het probleem is overal eigenlijk hetzelfde. En zeehonden zijn dus gevoeliger voor vervuiling dan andere dieren. Zeehonden die eten vis. Die eten vijf kilo vis. En vis zit gif en dat hoopt zich op in hun spek. Maar vogels eten ook vis. Ja, maar die eten geen vijf kilo. Maar die hebben ook. Zijn ook problemen met vogels. Dunne eierschalen, minder eieren, ook. Hoeveel zeehonden heeft u eigenlijk in de afgelopen veertig jaar geholpen daardoor? In onze database ik heb vanaf dag 1 alles opgeschreven. Er is ook niemand in de wereld die altijd alles heeft opgeschreven, die 40 jaar data heeft. Uh, bijna 6.000 uh, levende zeehonden zijn hier binnengebracht. En uh, meer dan 12.450 dode dieren hebben wij verzameld langs de kust. En wat gebeurt hier met de dode dieren? Onderzoek, ja. En dat doen we dus ook samen met andere instituten. Er wordt gekeken waar ze aan dood zijn gegaan. In Duitsland is de grootste doodsoorzaak longwormen. Maar omdat wij in Nederland is dat niet zo, omdat er zoveel longwormpatiënten worden opgevangen. En in Duitsland is dat dus niet zo. Vangen ze wel dieren op, maar. Mondjesmaat. Dus dat betekent dat hier dus niet als sterftecijfer nummer één longwormen staat. Dat zou eigenlijk wel moeten. Als deze dieren allemaal dood waren gegaan, was dat ook met stip. Als tweede een draaiing in de, in de darmen. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, en derde ook eh, trauma natuurlijk van netten en alles. Maar de draaiing in de darmen is best wel bijzonder. En dan heb je natuurlijk al die virusepidemieën. Die hou je er dan buiten, want dan gaat eh, twee derde van de populatie dood. Ik kan me zo voorstellen dat hij ook wel emotioneel gerecht raakt aan de, de zeehonden. Nee hoor, nee hoor. Ze zijn hier. Ik maak me hier alleen maar zorgen dat er wat met ze gebeurt. Ze moeten zo snel maar ook weer weg. En dan moeten ze zichzelf redden. Dat is hun leefgebied. De jeugdsterfte is enorm. Dat is het probleem. Als wij er niet waren was de jeugdsterfte ontzettend hoog. Wij redden de helft van de, van de populatie wat er geboren wordt per jaar op dit moment. Wij krijgen de helft van wat er geboren wordt. Worden er 800 geboren, komen er hier 400 van binnen. Dus wij houden de jeugdsterfte laag. En daarom zijn er nog steeds zeehonden. Hoeveel zeehonden telt in Nederland tegenwoordig? Um, volgens mij iets van... Wij tellen ook, hè? En het is volgens mij iets tussen de 4.000 en de 5.000. En dat is meer dan in 1971, toen ja, de wet begon? 450 Dat is geweldig. Dus dat hebben we bereikt. Dat is gewoon geweldig. En dan weet je, al waren er ook een miljoen zeehonden, dan zou ik ze nog opvangen. Als die door ons in de problemen zijn gekomen en ze liggen op je stoep, moet je ze opvangen. Dat is een vorm van beschaving en ik vind dat je dat moet doen. En als je dit niet doet, dan leer je kinderen onverschilligheid en morgen stappen ze ook over een ziek mens heen. 1971, toen was je rond de 30 jaar oud. Ja. En toen opeens... Kwamen zeehonden in zicht bij u? Nee, nee, nee, nee. zo ging het helemaal niet. Ik, mijn ex-man, we woonden in Wedde. Daar was hij schoolmeester. Maar uh, mijn hart ligt toch meer bij dijken en zo. En toen was er een vacature. Hier als hoofd van de school in Pieterbuurt. Ik zei, daar moeten we heen. <laughs> en hier was het watlopen natuurlijk ook al. Dus ik kwam onmiddellijk in dat circuit terecht. Van hier wat mee doen, daar wat mee doen. En iedereen bracht zijn vogels bij me als er iets in, in, de, in nood was. Dus ik was overal mee bezig en zo kende ik de familie Wenzel ook. Die deed de opvang van reigers zonder andere bij de Menkema-Borg in Uithuizen. En die had ook een kleine zeehondenopvang. Wenzel was in 1961 of zo, 1960 al begonnen. En toen was er zelfs nog jacht op zeehonden. En dus ik kende ze, ik kwam daar en ik bracht hem de vogels. Want ik had geen verstand van vogelsopvang. Ik vind ook dat je dat altijd moet doen door iemand die goed is. Dus ik bracht alles naar hem en toen kwam zijn vrouw te overlijden. En toen kwam hij bij mij en zegt, Leni, wil jij mij wel helpen bij het opvangen van de zeehonden? Hij had toen een stuk of zes, zeven per jaar misschien, alleen in de zomer. Toen dus zei hij, nou, ik wil het wel doen, maar dat doe ik in mijn eigen tuin, want mijn zoon is vier. Ik dan ga ik dat doen. Maar ik had nog nooit een zeehond vastgehouden, hoor. <laughs> dus dat kwam dan ook... Hij zei, nou, in de winter ben je altijd vrij. Nou, de eerste zeehond kwam binnen op 21 december. Dus dit jaar op 21 december is het ook precies 40 jaar geleden... dat de eerste zeehond binnenkwam. En zo is het begonnen. Was dat een zware tijd om het op te starten? Oh, nou ja, nee. Nou, weet je, ik maak me nooit ergens druk over. Ik kreeg het eerste geld voor wat bossens van de dierenbescherming. 4000 gulden. En de gemeente hield mee, want we zaten in een gemeentewoning. Ik had uh, water voor niks. Dus ik had het hartstikke goed voor elkaar. En ik had direct ook wel vrijwilligers om me heen die mee gingen helpen. Dus het is gewoon, en iedereen die vond het eigenlijk wel een goed idee. En ik heb dus altijd, de familie Wenzel hield het onder zich. Dat was hun privé. En ik heb altijd gezegd, die zeehond is niet van mij. Huppakee, de zeehond is van iedereen. Dus ik had mijn deur open. Dus iedereen kwam binnen en iedereen liep door mijn huis heen. En iedereen liep in de tuin. En ik kreeg onmiddellijk overal hulp. En de saar en de lucht. Iedereen was met zeehonden in de weer. Ik heb de zeehond toen gewoon al op de kaart gezet. En dat was dus al in de eerste jaren. En we gingen naar, naar Duitsland om daar de jacht te stoppen. En naar Denemarken, want er was toen nog jacht. Dus ik heb heel veel actie gevoerd, ook op dat gebied. Ook met de Waddenvereniging. Dat ging dus echt nog om, uh, om, om dieren te redden. Uh, toen wilde de Waddenvereniging een actie gaan houden... Van, maar mijn tuin was ondertussen vol. Hè. Iedere keer een badje erbij, een badje erbij, steeds meer. Zee, er kon eigenlijk niks meer bij. En dan zouden wij ook wat geld krijgen om toch een klein gebouwtje neer te zetten in de tuin van de gemeente, nog steeds. Maar in diezelfde periode wou dus ook het Wereld Natuurfonds een actie houden. En toen zeiden die: ho, Waddenvereniging, niet tegelijk met ons, want dan romen jullie het af. Jullie projecten bij ons mee. Nou, dat was goed. Maar wij stonden bij de Waddenvereniging op plaats 10. En wat deed de Wereld Fonds? Die zette ons op plaats 1. Toen kregen wij ineens 380.000 euro. En daar is dit eerste gedeelte van gebouwd. En hier moesten we gaan bouwen ook van de gemeente. En dat was in 1979. Ja, en, en dan groeit het steeds door. Privé heb ik dus drie koeien. Tammo, Rosa en Alida 74. Ik heb vier schaapjes, maar nu zijn er tijdelijk vier van de buren bij... En ik heb kippen. En ik heb een hond en vier katten. En als ik dat allemaal een beetje op orde wil houden... en mijn veldwerk, kom ik eigenlijk aan sociale contacten niet meer toe. Ik ben asociaal. U lijkt thuis nog een hele dierenopvang erbij te hebben. Ja, nou, dat zijn ook allemaal beesten die anders afgemaakt zouden worden. En die hou ik, totdat ze van ouderdom doodgaan. Ja. U heeft ook radiowerk gedaan bij Radio Noord. Is dat ook een hobby? Ja, dat was mijn hobby. En daar heb ik altijd zoveel lol om gehad. Je verdiende er ook wel mee, met droogbrood. Maar ik kon net van het geld wat ik bij de radio verdiende... kon mij zo weer studeren. Want ik heb nooit veel verdiend ook. Dus dat was prachtig, maar het was mijn hobby. Want daar gaat zoveel tijd in zitten. Maar wat heb ik een lol gehad met al die Groningers. Met, met, met Wieners van der Laan, die had dan de moppen. En waar we overal geweest zijn. En dan zat ik, met, zat ik in een bootje. En dan had ik apparatuur op de rug. Want het was allemaal live. Ik deed alleen maar live. En dan had ik de apparatuur op de rug. En Leo, de technicus, die zat in, in de auto... en die hoorde mij dan gillen. Oeh, het schommelt. Ik valde bijna uit. En dan had ik voor 20.000 op de rug. Dus Leo die kwam niet meer bij. Dit is het... Uh, ja, het is eigenlijk het lab. En daar staat ook het apparaat. En hier wordt gekeken of de zeehonden... longwormen hebben. Er wordt bloed onderzocht. Dat kunnen we allemaal zelf. Die apparaten hebben we allemaal. Het is niet zo groot hier. En vlakbij het laboratorium heb je onze wasseretten. We hebben natuurlijk ontzettend veel dingen te wassen. En alles moet gewoon heel goed schoon. We hebben heel veel regelgeving natuurlijk voor hygiëne. Er mogen geen ziektes overgebracht worden. We werken met hele strikte protocollen. Alles staat op papier. Hoe moet je werken? We zijn zelfs ISO gecertificeerd van Lloyd's. Als de zeehond binnenkomt, dan staat alles hier klaar. Merkjes, uh, moet gewogen, uh, kaart, uh, hè, wat komt binnen. En hier gaat de was dan weer heen. Zie je dan al die kasten? We vragen de mensen ook altijd om handdoeken. Dus we hebben altijd handdoeken nodig. Daar liggen de zeehonden op. En dit is kleding voor de medewerkers. En hier is de keuken, de schone keuken en de vuile keuken. Hier wordt vis klaargemaakt, en daar moet alles weer. Uh, Afgewassen en dan wordt het daar weer neergezet, is dus het weer schoon. En we hebben natuurlijk een uh, bezoekersgedeelte. En dan kijken we even bij de babytjes. Er zijn uh, twee uh, te vroeg geboren baby's. Die zijn hier. Maar laat hier overal wat filmpjes zien. Kijk, die, krijgt, die is te vroeg geboren, die heeft witte haren. Normaal. Kijk, dit is hem, hè? je ziet hem. En zo lag die op het strand van Vlieland. En was gewoon zijn moeder kwijt. En de oorzaak is dan dat hij veel te vroeg geboren is. Hij is geadopteerd door kinderen. Die hebben 4000 euro bij elkaar geschatst. Geweldig, hè? En, en hoe worden ze gevonden? Zal, uh... Nou, door uh, mensen die toevallig op het strand zijn. En dan krijgen Vliebeijs... ze ons uh, EHBZ-team. We hebben dus een, een groep uh, mensen verspreid over heel Nederland... En die, uh, die, die krijgen dan bericht, die gaan erheen en die kijken ook of er, is er geen moeder of is of er wel een moeder En dan, uh, dan als, er, als het niet goed is, pakken zij ze en dan zorgen wij verder voor transport. Nou, dit zijn, als ze dan eerst in de quarantaine zijn, dan gaan ze naar de binnenbuiten baden. Je werkt met lijnen. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld alle proefschriften. Zie je, dit is al het onderzoek wat er hier gebeurt. Nu is Nienke, die wij net tegenkwamen, dat is zij, die is nu aan het promoveren. En dat is in principe allemaal op vrijwillige basis? Nee, dat is allemaal betaald. Allemaal betaald. Nee, we hebben 30, 40 mensen in dienst. Kijk, en dan als ze daaruit komen, gaan ze hierheen. Ja, jij bent dikke vetzak, jij moet weg. Die achterste. <laughs> ja. ja. Even kijken, hoe zit zitten hier? U bent tegenwoordig directeur. Hoe lang bent u dat al? Oh, heel lang. Na twaalf jaar vrijwilliger ben ik, uh, gewoon, heb ik de leiding gekregen. Dus dat was in 1983. Doet u nog mee met uh, de dagelijkse dingen hier op uh, de crash? Veldwerk. Veldwerk. Ik ben altijd in het veld. Dat is, uh, ik vind zeehonden en het voeren en zo, daar zijn de medewerkers voor. En ik doe het nog wel eens af en toe, maar dan wil ik het even. En ik geef leiding en ik zorg dat... Het... Dat alles loopt en dat er geld is en noem maar op. Het is een hele zware taak geworden. Want daar zijn dus ook uh, heel veel... Uh, ja, moet eens kijken hoeveel mensen er afhankelijk van zijn van deze zeehondencrisis. Daar schrik je van. Ja, we hebben iets van 40 mensen, 45 mensen op de loonlijst. En dan nog 40, 50 vrijwilligers eromheen van over de hele wereld. Vandaag kwam er net weer een meisje uit Canada. Leuk. Dus die... Uh, gaat dan ook in Canada weer verder en we hebben er komt nog geen dacht ik uit. Maar wat zag ik nog één vandaan komen? Colombia. Ze komen overal vandaan. Australië. Een tijdje geleden was er een plan om te verhuizen naar Delft-Zuil. Waarom is dat toen niet doorgegaan? Nou, omdat het financieel niet rond te krijgen was. De exploitatie daar niet. Was het een betere plek? Nou, voor mij was dat wel een hele mooie plek. Ik had daar wel willen zitten. Ik had ook wel in Harlingen willen zitten. Maar hier is al zoveel geïnvesteerd. Maar voor, voor, uh, voor Pieterburen uh, hoef ik hier niet te blijven. Daar hebben we geen enkele steun van. Ook niet van de gemeente en het dorp zelf ook niet. Dus wat dat betreft hebben we daar geen boodschap aan. Maar er is hier al veel geïnvesteerd. En ik heb Pieterburen op de kaart gezet. Pieterburen, Lening het hart, Zeehonden. Dat is iets dat hoort bij elkaar. Als ik ergens op een school ben, dan hebben ze het over het hart terwijl ik daar ben. Dat is heel gek, maar dan ben je een... Een, een, een ding eigenlijk, van die doet dat. Maar dat, ze hebben, dat kunnen ze niet eens dat ik dat op dat, dat moment ook ben. En ze denken dan dat ik met een grote limousine aankom. Ja. Kinderen hebben daar dus een heel, heel ander idee over. Van, dat is zo gegroeid. En, ja, maar dat, dat, zo voel je dat zelf nooit. En waarom is het eigenlijk dat de gemeente er niks aan doet hier? Want je brengt ook wel geld in het laadje voor de gemeente, denk ik. Heel veel. En het dorp, eens kijken, een paar miljoen verdienen ze, zetten ze hierom alleen door de bezoekers. Maar zo zien ze het gewoon niet, ze zien niet het al grote belang. En dan zijn de kleine privé uh, dingen zijn dan belangrijker. Eén die niet van zeehondenopvang houdt, maar dan alleen maar daaraan denkt... en niet aan het grote geheel, hoeveel miljoenen de mensen hier verdienen. Want die 150.000 mensen, die laten hier veel geld achter. Dat is jaarlijks wat er aan bezoekers uh, langskomt. Ja, ja, ja, ja, die komen hier. En die komen ook van ver. Dus die willen wat drinken en die, willen, uh, die eten wat en die doen wat. Die tanken benzine. Nou, noem maar op. Dus dat is... Maar zo grootdenkend is deze gemeente niet. Daar kunnen we echt niks van verwachten. Alleen maar eh, problemen eh, van nu moeten we vergunning. We gaan nu ook zo eh, iets neerzetten zonder gebouw eroverheen. Want die vergunning krijgen we, dat zal wel een eeuwigheid duren. En ik wou graag een grotere windmolen. Ach, wat een toestand. Drie meter hoger, dat mag ook niet. Terwijl deze veel meer lawaai maakt, zou veel beter een drie meter hoger. Het lijkt wel een soort doelbewuste tegenwerking juist. Nou, nee, dus niet doelbewust. Daar zijn ze te dom voor. Oh. <laughs> dat is ook wel hard, hè. Ik ben niet zo goed diplomatiek, en dan was de stal ook nog even een beetje dreug maken. Dat ja, komt met de radio. Ja, de stoelen moet je nog even droog maken. Ben je ook even goed moeder? Ja, doen we. Moeder van Robert. <laughs> oké, oh, maar waar hoort hij dan? Ja, dat is maar horeca, hè? Ja. Nou, hij moet die stal drinken, <laughs> Doe Door nooit zo zitten te koffie drinken en twaalf. het over Nee, hij, hij zit ik zit. heb het over hem. Oké. Okay. <laughs> ach wat die arme jongen kijkt, helemaal verschrikt. Er is nog een ander opvangcentrum voor zeehonden op Tessel, ja. Ecomare. Wat is dat Natuurmuseum van Gerrit de Haan. Dat hebben ze nu Ecomaren genoemd. Ja. Is dat een concurrent? Is dat een, is dat een samenwerking? Nou, er is, ja, er is geen concurrentie. Uh, zij zijn gewoon heel iets anders. Zij doen uh, voorlichting, Ze zijn veel beter in het fondsenwerven dan wij. Want daar hebben wij geen tijd voor. We zijn aan het zeehonden redden. En ze vangen ook wat op, maar niet wat wij opvangen. Ze hebben dus uh, om toch dieren op te kunnen vangen, vangen zij Tessel op en een stuk Noord-Holland. En uh, ja, dat. Uh, maar verder, je bent geen vijand of zo, maar. heel nauw contact of zo is er ook niet. We zijn ook gewoon, ja, ik denk ook dat het allemaal individuen zijn. Hè? Dat zijn wij hier ook. Je, je gaat gewoon goed met elkaar om, maar je bent niet... Dat je zegt, goh, gezellig, we komen ze even koffie drinken of zo. Dat zit er helemaal niet bij. Ze zijn ook nooit hier geweest en ook niet daar? Jawel, nou, ik ben daar al heel lang niet meer geweest. Ik kan het niet zien, hè, die beesten daar in gevangenschap. vind ik vreselijk. vind ik Harderwijk precies zo. En niet dat ze er niet goed voor zorgen en zo, maar dat dier hoort gewoon niet. Dan hou je gewoon bij je opvang. En dan willen ze ook nog met bruinvissen beginnen. Nou, ik vind het helemaal schandelijk. Maar goed, daar moet ik nog wat aan doen. Toch is er ook kritiek op uw werk geweest. En is er nog steeds. Het komt voornamelijk uit de hoek van de wetenschap. Namen als Peter Rijnis en Chris Smeenk. In 2007, begin 2007. Oh, ja, we, dit jaar waarschijnlijk ook nog. Dat doen ze altijd weer. Want ze zijn jaloers op het geld. Wij krijgen geld. En wij doen wetenschappelijk onderzoek. En ze hebben daar geen geld voor. Dus ze zijn hartstikke jaloers. En je zegt de wetenschap. Nee, ik heb ook uit de hoek van de wetenschap... zijn ze hartstikke voor ons. En dat is natuurlijk... Die groep die tegen ons is, dat is een kleine groep... maar die hebben een bepaald denkbeeld. Je hebt dus de natuurbeschermers en je hebt dierenwelzijn. Nou, die natuurbeschermers die zijn niet voor dierenwelzijn... maar dat is maar een klein groepje. Die heeft geen maatschappelijk draagvlak. Maar daar heeft de overheid wel heel veel belang bij, bij dat groepje. Want die moeten die overheid iedere keer geld geven... want ze zijn nog 30 jaar afhankelijk van de overheid. Imaris bijvoorbeeld. Dus Landbouw zorgt er wel voor dat zij geld krijgen voor allerlei onderzoek. En wij fietsen daar met ons onderzoek aan alle kanten tussendoor. Ze proberen iedere keer weer om de opvang te kunnen stoppen. Om allerlei dingen te bedenken die, waarom dat het slecht zou zijn. Maar ze hebben geen bewijs. En wij hebben wel bewijs dat het goed is. Dus ze komen niet verder, maar de pers... Ik, ik kijk dan ook naar de media. Die biologen die deze andere denkwijze hebben... Die bespelen de, de media en die maken zulke onduidelijke dingen. Die vertellen van alles en de media die, uh, slikt het. En die willen graag uh, dat er ruzie is. Dus ik heb geen ruzie met de Imaris. We hebben verschillende denkbeelden, maar dat mag. Maar je mag niet door oneerlijke dingen te zeggen naar de media... en dan heeft de media weer een conflict. Nou, wat hebben ze liever? Ze hebben nu net gehaald, dat was de metro... En daar heb ik mee gesproken. Ik heb geen woord over Imaris gesproken. De man van Imaris hebben ze gebeld. Die heeft helemaal niks over ons gezet. En toch zo'n stuk in de krant, meneer van Imaris, heeft dat en dat gezegd. Dus die maakt een conflict. En in die media zitten gewoon heel veel linkse denkers op dit gebied. Nou, daar is Reinders. Dus uit die club, Reinders, die heb ik betaald die heeft voor ons gewerkt. Door ons is hij ook in die zeehonden gerold. Maar hij, heeft gewoon, hij komt uit die bosbouw. En uit die bosbouw zie je ook... Hè, dat is uh, niks doen, beesten allemaal laten verhongeren. Oostvaders plassen. Dat is een bepaalde denkwijze die komt uit Wageningen. En dat is een, een oude Duitse toestand ook met die hekrunneren. Dat is uit de tijd van Geuring dat ze dat bedachten. De super-os uh, moet bedacht worden, de supermens. Maar die, die filosofie zit daar... En die wordt gevoed. En er zijn heel veel journalisten die geloven daar ook in. Dus die laten het wollige verhaal van de wetenschap. Nou, dat is het. En dan maken ze mij. Terwijl ik meer wetenschappers in dienst heb en meer proefschriften heb gehad dan. Maar ik ben niks. Zeehondenmoeder. Maar goed, er werd dus gezegd dat, uh, dat hier dus een soort dierentuinbeleid uh, zou heersen. De, de, de zeehonden worden wel tentoongesteld hier in hun zieke toestand. Ja, nou, dat is onze voorlichting. Ik vind dat de mensen ook moeten weten, als je het erbij weghaalt... ik geef de populatie een gezicht. En hier gebeurt nooit iets als ik geen zeehonden meer heb. Want ik had van de winter 250. Ik heb misschien straks nog 20 zeehonden. Maar ik hou geen zeehond vast voor de bezoekers. Dus al die anderen zijn... die doen het. En wij niet. En ook, ik vind dat bezoekers geen entree zouden moeten betalen. Maar dat past niet in onze maatschappij. Je moet er altijd beter van worden, want dan mag je pas BTW aftrekken. Dus ik heb ook een heel lang gevecht gevoerd met de overheid... dat ik BTW-plichtig wou worden, maar dat mocht niet... want wij profiteerden niet genoeg van de zeehond. We moesten eerst aan de zeehond verdienen. En dat betekent dat je entree moest heffen. Dus dat is helemaal tegen mijn principes. Maar ik moet die tent wel draaiende houden. En ik krijg nergens geld van. Alleen maar van onze donateurs. En die hebben er geen belang bij dat ik die bezoekers van hun donateursgeld rondleid. Dat kan niet. De geld van de donateurs, die club moet zichzelf bedruipen. En de kritiek dat zwakke zeehonden worden teruggezet in de grote groep... waardoor de natuurbalans wordt verstoord? Dat zijn gewoon kreten. Ik kan ook wel zeggen, nou, dat kind moet ook niet in leven blijven, hoor. Dat kan niet, want die heeft ook een verzwakt immuunsysteem. Ja, allemaal hebben ze een verzwakt immuunsysteem. En dat betekent dus als zeehond A of zeehond B... dan moet ik al kunnen zien van wie kan overleven, wie niet. De zwakken gaan sowieso dood, hoor. Die redden het hier ook niet. Je zou ze daar dus op Groenland op zo'n zo zo bergtop moeten zetten... met helemaal niks. Een hek eromheen en nou red je je maar, want het is natuur. Dit is, dit is zo dat mensen daarin geloven, hè? Nou, die Oostvadersplas. En ik vind dat de mensen die daarvoor zijn... die moet je met elkaar op een groot parkeerterrein. Ze mogen die van mij hier gebruiken, van de gemeente. Die is toch veel te groot. Zetten we daar een hek omheen. Daar zetten we die wetenschappers die zo denken... en beleidsmakers die zo denken, zetten we daar met elkaar neer. Hoog hek eromheen. Ze moeten zichzelf redden. Kaal parkeerterrein. Kijk maar hoe je hier redt. Op mijn pad je elkaar op. Maar dat is natuur. Nou, dat ga ik doen. Vind je dat geen goeie? Want dat doen ze ook in de Plassen. Die koeien horen daar niet. Die moeten er gewoon niet zijn. Dus natuur moet eigenlijk altijd geholpen worden door de mens? Nou, je, na, natuur, dat is geen natuur meer. Ze zetten daar huisdieren neer. En die huisdieren moet je gewoon als huisdieren of uh, gezelschapsdier moet je zo ook behandelen. Een koe heeft in de winter onderdak nodig en die heeft voer nodig. Maar je kunt toch moeilijk zeggen, ik druk hem nou een stempel op. Je bent nu een wilde koe. Het grote probleem is natuurlijk toch wel de, de vervuiling. Je hebt ook een mooi T-shirt. Kan ik je ook nog uit dit T-shirt praten? Deze heb ik van Paul de Leeuw. Ik heb Paul de Leeuw uit zijn T-shirt gepraat. Dus, het is wel een chic hoor. Hij is een beetje aan de grote kant. Goed. Maar, nou ben ik weer. maar de vervuiling is van invloed op het uh, immuunsysteem. en De zeehonden worden hier langs de Eems, waar dus ook de fabrieken staan, worden er heel veel jongen geboren was Strange world desire makes foolish people. Heel vaak is er een kloof tussen diervriendelijke en milieuvriendelijke organisaties ten aanzien van de industrie, maar u wil juist de samenwerking aanbinden. Ja, dat hebben wij, ik, dat hebben wij eigenlijk uh, in gang gezet. Samenwerking met de industrie, met de vissers, met de olieindustrie. En met de olieindustrie is dat gelukt, met de vissers is het gelukt. En ook met de energiecentrales is dat gelukt. En wij zijn de voorlopers, wij zorgen dat dat gebeurt. En ik zie nu dat de natuurbeschermingsclubs gaan volgen. Want, en dat doen zij wel net of zij het allemaal gedaan hebben, ook in de Waddenzee. Maar wij hebben nooit, wij hebben altijd gezegd... deze mensen willen het ook goed doen. Nou, weet je, ik heb, ben dus officier in de orde van Oranje Nassau. Ik heb uh, de zilveren anjer voor mijn uh, inzet voor flora en fauna. En ik heb ook nog een, de gouden ark voor de inzet van flora en fauna op aarde. En dat, zijn, dat is gegeven door mensen, en dan moet je daar wel blij mee zijn. En dan ben ik blij voor iedereen die net zo denkt. Ook voor die mensen in al die andere landen. Ik heb hem, maar hij straalt af op hun. En daar moet je er dan ook blij mee zijn. Want mensen die dat niet willen, er zijn anderen die dit voor jou aangevraagd hebben. Dat heb je zelf niet bedacht. En daar moet je dan wel heel blij mee zijn. Dat mensen, zoveel mensen zo over het werk denken, over de zeehonden. En dat maakt je blij. Maar achteraf, hè, we zijn nu veertig jaar verder. Heeft u een ander leven gewild? Nee, nee want dat, dan deed ik wat anders. En dan had ik net zoiets gedaan. Maar ik heb er geen, geen moment spijt van. Ik vind het geweldig. Ik heb zulke prachtige mensen ontmoet over de hele wereld. En je komt overal mensen tegen die jou niet zien zitten. Ze mogen je of ze mogen je niet. Er is geen tussenweg vaak. En dat zeker met mij. Want ik ben uitgesproken. Ik zeg ook direct wat ik ervan vind. Wie het ook is. Zoals die minister Verburg die nu daar in Rome zit. Spelen ze elkaar de bal toe? Spelen ze elkaar de mooie baantjes toe? Ik kwam er als eerste tegen en toen vroeg ik haar direct... hoe zit dat met dat witte lokje, of die echt was? Nou, dat is nooit weer goed gekomen. Dat mens komen bloed wel drinken. Er zijn ambtenaren in Den Haag, als ze mijn naam horen... komt er rook uit de oren. Ik sta ze in de weg. Een, een luis in hun pels. Als ik er niet was, hadden ze veel meer macht gekregen. Ik, ik, ik zorg ervoor dat er nog zoveel opvang is. En dat zullen we ook door blijven gaan. En ze zullen iedere keer weer proberen. Om, om dat kleine groepje mensen, om ons te ondermijnen. Om ons werk op een goede manier ook uh, door te blijven doen. Dat zullen ze blijven doen. Maar dat weten we. Maar goed, dan gaan we gewoon weer op de barricade. Ja, u heeft in uh, maat te kennen gegeven dat u wil stoppen als, als directeur. Wanneer kwam dat punt bij je dat u wou stoppen met het directeurschap? Nou, dat is natuurlijk al heel lang. Het is natuurlijk een proces binnen de organisatie. Het is natuurlijk een MT, het is een directie. Maar ik vind dus op een gegeven moment... Ik ben 69 en dan moet het, de jongelui moeten het hier doen. Dat is de uh, young generation, de new generation moet je hebben. En je bent niet goed bezig als je op je 69 nog niet hebt gezorgd... dat het hier goed loopt zonder jou. En dat moet nu... Ik ben geen, uh, geen personeelsfiguur. Uh, daar moet je mij eigenlijk helemaal niet hebben. Dat gezeur, daar moet je mij niet voor hebben. Dat ben ik niet. Ik ben wel een ondernemer, maar ik ben geen manager. En dat wil ik graag dat een ander dat doet. En ik zal overal bij betrokken zijn. Want ik blijf PR doen, ambassadeur blijf ik. Website, uh, filmpjes, buitenland. Nou, dat blijf ik doen. Maar de aansturing hier, daar ga ik uit. Is er al een nieuwe lening gevonden? Nou, we zijn wel bezig en er is wel iemand die, uh, dat ik denk van... nou, die zou mijn directiebaan uh, over kunnen nemen. Maar dat moet je wel goed doen. Want het is wel een verantwoordelijkheid die je krijgt. En dit is geen baan van uh, drie, vier dagen in de week. Dit is een baan van zeven dagen in de week, zestig uur. En je mag best eens een keer thuiswerken en al die dingen, maar het is wel zestig uur. En daar moet je wel tegen kunnen. Want er gebeurt hier altijd wat. Wat gaat u met, er zal wel iets vrije tijd bijkomen, wat gaat u met die vrije tijd doen? Ja, denk je dat er vrije tijd bijkomt? Nou vergeet dat maar. Want ik ga dus vooral ook uh, mijn EHBZ, hè, het veldwerk, Eerste Hulp bij Zeehonden. Dat is het netwerk door heel Nederland die wij hebben. Dus uh, daar heb ik nu geen tijd voor. En dat zijn allemaal individuen, dat zijn uh, particulieren ook, zijn vrijwillig, verdienen er niks mee. Hebben wel een auto van ons, hebben wel de spullen en zo, de ondersteuning van ons. Maar ze doen alles vrijwillig. En met die mensen uh, moet ik verder. Want er zijn allerlei zaken, ook wat betreft uh, regelgeving, waar nog wat aan moet gebeuren. Ja, dan als laatste, u gaat in september gaat u, uh, als directeur weg hier. Wat wilt u eigenlijk uh, aan uw opvolgster of opvolger zeggen? Nou, dat ze dus uh, gewoon van mensen moet houden en van zeehonden. En achter de filosofie moeten staan. En gewoon nooit het opgeven. Altijd weer iets bedenken, positief. Alle nieuwsgierigheid, nieuwe weggetjes inslaan. Er is altijd weer wat nieuws. En je wordt er altijd beter van. Als je op je kont gaat zitten, het is er wel, dan is het er niet. Dus dat, uh, ja, vooral het houden van mensen en het houden van dieren... Dat is het meest belangrijke. Vooral van die gewone mannen, van die daklozen die dan langskomt... of een, een meneer met een ziekte van Gilles de Latouré. Besteed er allemaal even aandacht aan. Het zijn allemaal hele waardevolle mensen. En ja, Zonder die mensen kun je ook geen dieren redden. Dat is over de hele wereld zo. Als je de bevolking er niet bij betrekt, bereik je ook niks. Zonder mensen kun je geen dieren redden, zo is het. En zonder mensen zouden er ook geen dieren gered hoeven te worden natuurlijk. Maar ja, de mens, hij is er nou eenmaal. En dat kan ik bewijzen, want ik ben er één. Althans, dat zegt men. Rob Notten van de Fontis HBO te Tilburg. Hij maakte het portret van Leni het hart. Ja, de voice-over is een beetje stijfjes aan het begin... Een beetje netjes uitgesproken ook allemaal, maar dat, ja, dat is ook moeilijk. Voice-overs zijn ook gewoon verschrikkelijk moeilijk. Dat merk je heel vaak. Alle Belgische meisjes die praten altijd zo. Het was op een winderige dag dat ik haar ontmoette. En dat, is, dat, is, dat zijn Belgische. Bel Belgische jongens hebben er toch meer de neiging om hun stem toch een beetje op te zetten. Zo. En, uh, en Nederlandse jongens die hebben toch een beetje de neiging om een beetje op zijn, op zijn Sven Kokkelman te gaan praten. Het is een mooi degelijk stukje werk, dit. Het is echt... Uh, maar dat, het heeft natuurlijk ook inhoud. Het is echt goed gesproken, zeg. Wat, wat zij zegt, zeehonden moet je opvangen. Dat zijn we ons verplicht. Want ze zijn door ons in de problemen gekomen. En dan is het een kwestie van beschaving... dat je je verantwoordelijkheid neemt. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dat is leuk. Wat een eerlijk mens. Als ik een zieke zeehond was... dan zou ik door haar willen worden opgevangen. Het is toch prettig om ook weer eens iemand echt... Uitgesproken opvattingen te horen hebben. Dat, dat, daar ontbreekt het nog wel eens wat aan. In uh, dit soort uh, tijden. Dit soort realisme, dit soort pra pragmatisme, dit soort duidelijkheid. Ja, is toch prettig. Anno 2011. Met al dat polde uh, mompel wat je natuurlijk toch vaak hebt. Zo. Nou, we zijn er doorheen. Volgende week natuurlijk meer NTR Radioprijs. Alle nominaties, overigens, die zijn uh, terug te luisteren. Die staan op de website N t nee radioprijs.ntr.nl. Radioprijs.ntr.nl. Hier zometeen de sport. En wij kunnen nu wel even een glaasje. Ja, we gaan nu toch wel even een glaasje delen. Dat is uh, goed met ze. Tot volgende week. Dag dag, dag, dag, dag, dag. Dit is Radio 1.